achtste en laatste deel de grote slag ja na het lukken dan is dingen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 Die brand herinner je toch zeker wel? Nee. Nee. Ik, ik herinner me niets van een brand. Maar je grootmoeder, die moet je je herinneren. Jullie waren zo dol op elkaar. Mijn grootmoeder? Iedereen zei dat je bij die brand was omgekomen, Laila. Maar ik geloofde ze niet. <lacht> Wel, ja, dan ben de moeilijkheden heb jij sindsdien veroorzaakt met die malle ideeën van je. Maar ik mag nou voor altijd bij je blijven, hè, lieverd. Ik zal voor je zorgen. Ik wil, ik wil alles voor je doen, maar laat me alsjeblieft bij je blijven. Ja, ja, natuurlijk mag je blijven. Maar ga toch zitten, je ziet er zo moe uit. Uh, ja, ja, ik, ik ben erg moe. Nou, dat is dan in orde. Ik zal jullie maar alleen laten. Mocht je iets nodig hebben, Raira, je weet het, je hoeft alleen maar te kikken. Ja, ja, dat had ik wel kunnen weten, Eknes, dat jij met je grote flapper achter de deur stond te luisteren. Hè? Hmm. <laughs> Kijk, je gezicht is, heeft ze je, je zo gekapt? Alleen omdat ik niet op een verdacht was. Maar nee, maar wat is er veranderd? Vroeger was ze echt wel knap, dat was jij vroeger ook. Anders had je toch nooit dat baantje gekregen om kinderjuffrouw in het hoofd op hol te brengen? Hey, Golly, heb jij besloten wat je voor leen wil doen? Ja. Hij kan er voorlopig rustig blijven zitten. En als hij nou eens doorslaat? Dat doet Leen niet. Maar ik ken anderen die daar wel toe in staat zijn. Ja, uh, yeah. je. had die twee nooit bij elkaar moeten laten uh, voordat het zakje met Leila geregeld was. Nou, voor dat en er alles, en dan zitten we met nog een probleem. Leila levert ons geen enkel probleem op. Ze trouwt gewoon en daarmee uit. Als je maar weet dat ze niet met een zeeman trouwt, dat moet ze zelf beslissen. Er zijn dingen die jij zelf niet kunt doordrijven. Nou moet jij eens even goed naar mij luisteren, Ignis. Ik zal maar gauw het idee uit je hoofd zetten... dat ik je nog langer nodig heb, want dat is niet zo. Alles wat ik bereikt heb, dat heb ik allemaal alleen gedaan. Tien jaar lang heb ik gewerkt om het geld voor dit alles bij elkaar te schrapen. In mijn eentje heb ik de Lions Bank opgericht om dat schip voor jou te kopen. En de hele boel hier in Londen... ...heb ik ook allemaal alleen georganiseerd. Oké, okay, Bolly, oké. Okay. Maak je niet zo druk. Ze maar nooit zegt dat ik je niet gewaarschuwd heb. Wat? Mij gewaarschuwd? Waar wou jij me voor waarschuwen? Denk jij dan werkelijk dat je ook kunt overhalen om met je te trouwen? Ja, waarom zou ze niet? We hebben het altijd heel goed samen kunnen vinden, Leila en ik. Laat hem dan maar rustig vertellen wie ze is. Zonder mij krijgt ze dat geld toch niet... Ik heb alle documenten om haar identiteit te bewijzen in mijn bezit. Heb jij die? En ik dacht, natuurlijk heb ik die. De ene helft heeft Gartlin voor mij uit die kluis gehaald. En de rest heb ik van die arme Sini voor het gekregen voordat hij dat jammerlijke ongeluk krijgt. Begrijp je, Agnes. Zelfs al zou jij erin slagen om haar van mij af te troggelen. dan gaat dat Pettissen fortuin toch je neus voorbij. Begrepen? Ik heb het begrepen. Mooi. En nou in het werk, we hebben nog een heleboel te doen. Ik moet anders wel zeggen, een hoop van die nieuwe kerels... ...die je hier naartoe hebt gehaald, bevallen me niks. Als je het mij vraagt, maken ze alleen maar moeilijkheden. Ja, als ze dat niet deden, kon ik ze niet gebruiken. Huh? <laughs> Bul, Bul, wat ben jij opeens een oude zeeman geworden? De hele week loop je al te jammeren. Ja, ik ben ooit eenmaal zeeman. de wal voel ik me niet in mijn element. Zeg, Golly. Ja. Kan ik niet naar Holland gaan en die nieuwe boot kopen? Ze vragen er 60.000 voor, maar daar is nog wel op af te dingen. En hij loopt negen knopen. Ja. Een torpedobootjager loopt er 35. Nee, ik ben niet van plan om 60.000 pond te betalen... Alleen ...om jou de kans te bieden mij zeeziek te maken. Zou het dan geen goed idee zijn als ik naar Genua ging en... Uh... Stel dat je een schip had. Wat voor kans had je dan tegen een torpedobootjager? zou ja, je een week voorsprong geven en je het toch nog inhalen voor je in Zuid-Amerika was. <lacht> nee, nee, zoals ik georganiseerd heb. Staan we bij de grootste slag die eruit geslagen is. En als we de benen nemen, kan geen mens ons ooit meer te pakken krijgen. Het is het verkeerde ogenblik. Ze zijn nu op hun hoenen. <lacht> ik dacht dat jij mij beter kende, Eeknes. Dacht jij nou werkelijk dat ik mijn hoofd in de strap zou steken? Trouwens... Ze kunnen niet overal tegelijk zijn. En dat is nou precies wat wij gaan doen. We treffen ze overal tegelijk. Bang, bang, bang. Ah, ja, wil je met stapelgek als denk je denkt. Oh, nee, nee, nee, nee, nee, nee, Ik, mis. Ik ben niet gek. En zeg dat nooit meer. Ik heb het allemaal tot in de kleinste details uitgekiend. Bang, bang, bang. Ik zal die wetens wat laten zien. Ja. Had je die twee vannacht samen in dezelfde kamer slapen? Natuurlijk. En is net zo goed bij de volle verstand als ik. Ze praat volkomen logisch als ze wil. Ja. geef me die kaart eens aan die daar ligt. Zo. Kijk. Kaart van Greenwich. Die straat... waar ik een rood kruisje in heb gezet... Je is altijd doodstil en biedt een goed uitzicht over de rivier. Toch ligt hij praktisch in het centrum, zodat niemand het gek zal vinden als er een auto geparkeerd staat. Jij gaat daarheen en geeft je ogen goed de kost. Waarom? Hmm. De vraag is alleen: wordt er gefeest en wanneer? Gefeest? Wat bedoel je? Zaterdag natuurlijk, dat ligt voor de hand. <laughs> ben jij in dienst geweest, Bill? Dat weet je donders goed vijf jaar bij de marine tijdens de oorlog En je hebt met Janet en Mortimer gediend, hè? Ja. Denk je dat die nog met geschut kunnen omgaan? Met scheepsgeschut? Golly, wat ben je nou weer van plan? Dat vertel ik jou later wel. Ga jij nou maar voorlopig naar Greenwich en neem Snuffy mee. En geef je ogen daar zo goed mogelijk te kost, zoals ik al zei. Die oaks, dat is een beest... Oh, Laila, Laila lievertje, ik, ik moet je hier op de een of andere manier van dan zien te krijgen. Stil en. Ik moet nadenken. Alles wat ik je heb verteld is waar. Ik zweer het je. Oh, Laila, probeer het toch te begrijpen. Je mag ooks niet vertrouwen. Hier zijn speelkaarten. Geef. Als hij terugkomt, denkt hij dat we zitten te spelen. Maar je gelooft me niet, hè? Jawel, natuurlijk. Ik geloof dat ik Lili Patterson ben. Zelfs dat ik rijk ben. Maar dat Omogulli mij ontvoerd heeft sinds die brand. En dat hij de leider van die rubberbende is. Juist, Laila. Jij hebt hem altijd beschouwd als een dwaas kereltje. dat ze voorbeelden te kunnen zingen. Maar ik heb hem van een heel andere kant leren kennen. Iedereen is als de dood voor hem. Zelfs Eknus. Op een avond heb ik zelfs gedacht dat hij hem zou vermoorden. Hè? Het ging over jou. Over mij? Ja, dat begreep ik nog niet op dat moment. Maar nu wel. Waar hadden ze het dan over? Ze willen allebei met je trouwen. Ach, nee. Ik trouw met oom Of met kapitein Eknus? Maar dat is toch belachelijk? Maar wacht eens, Ellen. Toch heeft hij gezegd. Begrijp je het dan niet, Laila? Je bent schatrijk. Het is een allebei om je geld te doen. Ekenis, nou ja, die geeft misschien nog wel een klein beetje om je. Maar die andere, die ziet alleen maar rijkhalfend uit... naar het moment waarop hij met jou en de nodige documenten voor de dag kan komen... ...om het fortuin van je grootmoeder op te eisen. Dus dat bedoelde hij met Zuid-Amerika. Een hemel. Nee... Je hebt gelijk, Anne. We moeten hier vandaan zien te komen. Laten we vlug naar de badkamer gaan en zien of we dat behang van het plafond nog kunnen krijgen. Goed, ik doe de gandel op de deur In ja. het geval het terugkomt. En Laila, probeer kalm te blijven. We vinden er wel wat op. Wees niet teleurgesteld als dat bordje daar misschien onzin blijkt te zijn. Dat kan niet, Anne. Anders hadden ze toch niet op de muur geschroefd. In noodgevallen schuiftrap naar beneden trekken... waardoor een noodluik automatisch wordt geopend... Daardoor moeten we op het dak kunnen komen. Als we dat behang er maar af kunnen krijgen. Geef me dat mesjes. Het heeft geen zin, schatje. Ik denk dat ze er inmiddels een vals plafond in hebben gemaakt. Laat me nog eens proberen. Daar hebben die bobbel in de hoek. Voorzichtig, voorzichtig. We maken een vreselijke rommel op de grond. Dat geeft niet de ruimte we straks wel op. Godzijdank dat het de badkamer is. Dan zal hij niet zo gauw naar binnen komen. Wie is daar? Kalm, kindje. Ik zal de deur moeten open doen. Oh, en? Zet de kranen van het bad op. Ja. Ja? Goed zo. En blijf hier wat er ook gebeurt. Doe de deur achter me op slot. Ja, Em. Eh, wat voeren jullie hier uit? Hm? Waar is Laila? Die neemt een bad. Ik wilde net handdoeken voor haar pakken. Hij ah, komt eigenlijk mooi uit. Ik wilde eens even rustig met jou praten, hè? Ik, uh, ik heb niks gedaan, meneer Oaks. Ik, ik heb er niks verteld. Dat zweer ik. Goed, goed, goed, goed, goed, goed. Wind je niet op? Weet hm? je zeker dat ze nog even bezig is? Ze is maar net met de badkamer. Mooi. Ga dan eens zitten. Nee, jij hoeft niet bang te zijn. Ben jij wel eens in Zuid-Amerika geweest? Zuid-Amerika? Nee, nog nooit. Is prachtig land. Ik ben er een keer geweest. Overal bloemen, heerlijk warm in de winter... en overal kun je genieten. Zou jij daarheen willen? Ik, ik, ik weet niet. Ja, je zult het er heerlijk vinden. En over een paar dagen... Gaan wij daar samen naartoe. Ik, Laila en jij. Ja, als je je tenminste behoorlijk gedraagt. Dat, dat zal ik doen. Ik wil alles doen dat ik maar bij Laila mag blijven. En als jij dat niet doet, dan vissen ze jou straks ook uit het water. Mm -hmm. dat... Net als Tommy Sinifort. Nee. Ja, maar over jou zullen ze dan toch niet zo'n drukte maken. Ze zullen alleen nee. maar zeggen, wie was dat? Hm? Gewoon een onbekende vrouw die uit wanhoop in de water gesprongen is. Meer niet, geloof me. Ik wil alles doen wat u zegt. Als u me alleen maar bij Leiden laat blijven. Alstublieft. <laughs> goed, goed, goed, goed, goed. Zolang wij elkaar ook maar goed begrijpen. En dan zal ik je vertellen wat jij voor me moet doen. Goed? Ja. Het is heel eenvoudig. Je hoeft leiden alleen maar over te halen om met mij te trouwen. Oh, ja, anders is het met je gedaan. Oh. Overtuig haar alleen maar... dat ik zo'n uitstekende man voor haar zal zijn. Ik ben trouwens mijn wilde haren zo langzamerhand het kwijt. Ze kan het heerlijk bij me hebben. Zul je dat, dat vertellen? Oh. Zul je dat, dat vertellen, hè? Ja. Ja, dat zal ik haar vertellen, mister Oogley. Ik, ik beloof het je. Mooi. En denk eraan... ik hou jou in de gaten... Ik zal er aan denken. Kom gauw zitten. Nee, nee, nee, we mogen geen tijd meer verliezen. We moeten dat luik zien te vinden. Geef me die nagel Als we hierdoor kunnen komen, dan... Daar is het, Anne. Anne, je hebt het gevonden. Oh, de hemel, oh, dank. Oh, lieve Anne, je bent niet goed. Laat we alsjeblieft even gaan rusten. Kom zitten. Nee, we moeten zo doorgaan. Maar dat hoeft niet, Anne. We weten nu waar dat luik is voor het geval dat we er gebruik van willen maken. Leider, kindje, we moeten hier zo vlug mogelijk vandaan zien te komen luisteren. Ik heb erover nagedacht. Als het waar is wat jij zegt, zal hij ons nog niet doen. Niet voordat hij dat fortuin in zijn bezit heeft. We moeten in ieder geval weten waar dat luik op uitkomt. Het is zo zwaar en het is natuurlijk geen tijdje meer open geweest... Ja, ik zag het bewegen. Oh, geef me eens een borstel of zoiets om het open te vriken. Alsjeblieft, ga jij luisteren aan de deur. Oh, als die erachter komt dat we hier aan het doen zijn voor Morty. Maak je geen zorgen, hij had daar net toch ook niks in de gaten. Ga toch maar luisteren. Zoals je wilt. Oh, oh Laat het alsjeblieft opengaan. Ik oh, hoor niks. Hier. Misschien gaat het met deze bezem. Als we door willen klimmen, hebben we een tafel en een stoel nodig. Ik denk dat ze de schuiftrap hebben gesloopt toen ze dit vol plafond gemaakt hebben. Er staat hier naast een klein tafeltje. Zou dat goed zijn? Ja. Kom je direct wel helpen om het te halen. Eerst doe dit luik open. Ja, ja kom we binnen. Wacht even en. en... Ja, luister. Ja. Stel dat we het open krijgen. Wat ben je dan van plan? om op het dak te klimmen en te zien of we kunnen ontsnappen. Nee, want als we het eenmaal open hebben... krijgen we het van binnen nooit meer dicht. En wanneer we niet onmiddellijk weg kunnen komen... komt er misschien straks iemand het dak op... en zit dat luik openstaan. staan. nee, dat denk ik niet. En? Ik weet dat ik gelijk heb. Wij weten nu waar dat luik zit. Ja. Laat alles nog verder met rust tot het juiste moment is aangebroken. Hij doet nog veel verstandiger aan om zoveel mogelijk uit te rusten. Goedemorgen, Laila, kindje. Heb je lekker geslapen? Ja, oom. Vanavond gaan jullie hier vandaan. Tegen een uur of negen. Ik kan zelf helaas niet met jullie mee, maar een paar vrienden van me zullen voor jullie zorgen. Waar gaan we dan heen? Dat zou je wel zien, kindje. Alles op zijn tijd. En zegt tegen Anne dat ze de verstandige doet om kalm te blijven. Er is met Anne niets aan de hand. Het is volkomen normaal. Ik, uh... Ik vermoed dat ze jou alles verteld heeft... Over je grootmoeder en zo? Ja. Tja, vroeger wat moest je het toch weten. Maar nou moet jij even heel flink zijn. Ik heb slecht nieuws voor jou. Slecht nieuws? Ja, dat zul jij tenminste wel vinden, vermoed ik. Johnny Wade is dood. Ze hebben hem dwars door zijn hart geschoten. Oh nee. Oh nee, dat is niet waar. Wat beroert hij? Goed, hij was een slecht politieman... ...maar aan de andere kant was het toch geen kwade kerel. Ik geloof het niet. Waarom vertelt je me toch zo gelukkig? Kom, kom, kom, kom, kom, Laila. Probeer te beheersen. Ik weet dat het een goede vriend van je was... ...maar neem een voorbeeld aan mij. Hoe denk je dat ik me voel... wat er gebeurd is met je arme tante? Waar is... Uh... ...en? Nog in bed. Wil u haar spreken? Nee, laat maar. Ik denk niet dat ik jullie vandaag nog zie. Ik heb het erg druk... Maar jullie zullen je netjes gedragen, hè? Echt doe me alstublieft de waarheid. Is John werkelijk. Heb, heb je nog iets nodig voordat ik wegga? Ja. Ik, ik heb een bad in mijn jurk. Zou je hem iets kunnen geven waarmee ik die eruit kan krijgen? Hé, hey, verstandig kindje, zo mag ik het horen. Altijd netjes wezen op je kleren. Hm? Wat heb je ervoor nodig? Beetje benzine. Was benzine het liefst. Dat zal wel lukken. Laat ik het meteen maar even gaan halen, anders vergeet ik het nog in alle drukte. Tot zo. Wat hang jij daar nou weer rond, Ignis? Probeer je toch een beetje te beheersen. Bevalt me niks, Golly. Ik waarschuw je, we zijn nog niet zo ver. Vanavond om negen uur brengen Snuffy en jij die twee vrouwen naar Greenwich. Je parkeert de wagen waar ik je gezegd heb. Zodra je het zijn van het schip ziet, lopen jullie naar de kade. Je hebt er maar twee minuten voor nodig, maar je krijgt er drie. Om vijf over half tien gaan jullie aan boord. Dacht je nou werkelijk dat het allemaal zo op rolletjes zou gaan? Dacht je werkelijk dat je zonder een jager van de kondelijke kunt zijden zonder... Om elf minuten over negen gaan we hier in Londen tot actie over. Bang, bang, bang. <laughs> ja, het enige wat me spijt is dat ik de ochtendbladen van morgenochtend niet zou kunnen zien. Waarom moet het allemaal opeens op zaterdagavond? Maakt dat enig verschil voor jou? Nee. Ik ben er alleen maar nieuwsgieren, naar. Oké. Okay. Zal ik het je vertellen? De jantjes van die torpedobootjagers die krijgen vanavond een groot feest in Greenwich aangeboden. Dat wil zeggen dat er alleen maar een minimum bemanning aan boord blijft. Met andere woorden, vanavond hebben wij de beste kans om daar te enteren. En als wij maar aan boord zijn... dan kan niks of niemand ons meer tegenhouden. fijn. jij bent de baas. Jij zult het wel het beste weten. En haal het niet in je hoofd om geintjes uit te halen, hè, Eknes schip is in onze handen tegen de tijd dat jij de kaart arriveert en mijn mannen hebben opdracht om je bij de eerste, de beste verdachte beweging onmiddellijk neer te knallen. Is dat duidelijk? Volkomen duidelijk, Olly. Volkomen duidelijk. Het is voor mij volkomen duidelijk, sir. Ricordini vertelt nooit dingen waarvan hij niet absoluut zeker is. Hm. Wat denk jij ervan, Weet? Al die vreemde gezichten de laatste maanden hier in de stad, en die nu opeens allemaal verdwenen lijken te zijn. Daar moet natuurlijk iets achter zitten. We kunnen toch moeilijk aannemen dat ze er allemaal opeens genoeg voor hebben gekregen... en tegelijk naar huis zijn gegaan. Dus jullie denken dat ze zich verscholen houden in het Aarbroortgebouw? Dat wil zeggen, sir, als wij afgaan op hetgeen wreck lane heeft verteld. Hoewel die overigens erg weinig weet, volgens mij. Golly heeft er altijd voor gewaard om zijn linkerhand te laten vermoeden... wat zijn rechter uitspookt. We weten alleen dat Golly ergens in west londen zijn hoofdkwartier heeft opgeslagen. Maar als ja, een burcht mogen we wel dat zeggen. Nou, zouden jullie daar dan niet eens een kijkje gaan nemen... Dat is nog nooit eerder gelukt, sir. Golly heeft altijd overal uitkijkposten gestationeerd. En als het mocht komen tot een lijf aan lijf gevecht daar in de buurt... ...delven wij onherroepelijk het onderspit. Onze enige tactiek is ze weg te lokken. Zo ver mogelijk van hun basis vandaan. We kunnen het beste hele wijk afzetten, sir. Zodat geen van hen eruit kan zonder dat wij het weten. We houden ze dan via ons radiocontact voortdurend in de gaten. Tot we weten waar ze het op gemunt hebben. En daar pikken we hun in de klaag. We hebben nu tenminste het voordeel dat we gewaarschuwd zijn. Ja, het klinkt allemaal heel overtuigend. Vooropgezet, natuurlijk, dat ze inderdaad vanuit het aardroosgebouw willen opereren. Nou ja, het is onze enige kans. Probeer het dus maar. Dank u, sir. Maar ik had wel graag dat jullie hier op Scotland Yard bleven. Want als deze kwestie mij de kop gaat kosten, wil ik jullie onmiddellijk op het matje kunnen roepen. Wat is er nou weer? Bill zegt dat jullie over twintig minuten klaar moeten staan. Waar gaan al die auto's naartoe? <laughs> stel van de jongens van de paar op opknappen. Wil <laughs> en ik komen jullie direct halen. We zullen klaar staan. En geen flauwekul hoor. Wil is nogal heet gebakken vanavond. Zo, nu of nooit, Leila. Wat er ook mogen gebeuren. Ja, ja, je hebt gelijk. Ga jij maar even. Blijf beneden om het licht uit te doen. Mocht er iemand komen, dan draai ik het weer aan zodat jij het kunt zien door het luik. Dan moet je het onmiddellijk dicht smijten en verder moet ik mij zijn. Ja. Het, het gaat niet. Het beweegt wel een beetje, maar geef geeft mij niet bezig. Alsjeblieft. Oh, en stel je voor dat er iets op ligt. Wat moeten we doen als we het niet open krijgen? Dit is goed. Zo. Weet je dat je erdoor kunt? Ja, ja, dat lukt me wel. Ik zal de stoel even vasthouden. Zeg toch maar. Ja, dank je. doe maar. Ja. Ik ben er! Ik zeg toch? Kom niet te dicht bij de rand. Tijler! Tijler, waar ben je? Hier en... Luister, er komen tien de auto's uit het gebouw vol met kerels. Ik zag hem net weer een stel wegrijden. Laila, we moeten voortmaken. Kun je door het luik leunen en deze dekens aanpakken? Ja. Wacht, ik ga liggen. Ja, ja. hier. Kapsel. Mooi. En nou dat flesje benzine. Laat het ons helemaal niet vallen. Ja, ja ik heb hem. Oh. Wie is daar? Ik heb de deur geklopt. Ik denk dat het eeknes is. Vooruit, en. Geef me je hand terug. Nee, alleen heb je meer kans, Laila. Ik hou hem wel tegen. Doe niet zo dom, we hebben geen tijd te verliezen. Kom! Doe en! Terug nou! En! Ik keur direct de overvloer. Voor die tijd moeten we het luik weer dicht hebben. Goed. Ik kom. Ja, kom. Ja. Ja. Achso. Gooi dat luik dicht. Ik breng de dekens naar de rand van het dak. Ik neem de benzine mee. Nee? Kom die zelf halen. Zolang ik op dit laag sta, krijgt hij het nooit open. Maar misschien heeft hij een revolver. Steek de boel aan. vlog. Maak je mij maar geen zorg. Er loopt beneden een agent op straat. Help. Help. Politie. Hij kan je nooit horen. Steek nou maar aan. Oh. De hemel. Onmiddellijk een afzetting maken. Hoe sinds staan mogelijk. Ja, waarvoor denken jullie dat jullie daar zijn? Het Abros gebouw. Is het zover? Ja, brand op het dag, twee vrouwen gered. Die waren dat. wat doet dat er toe? Was Lila erbij? Is alles in orde met haar? Waar zijn ze? Op weg naar het Saint berry ziekenhuis in Pennington. En denk maar niet dat je daarheen kunt vliegen. Zes wagens zijn bezig geweest om ze naar beneden te krijgen. De hemel mag weten hoeveel rubberband die intussen rustig de been hebben kunnen nemen. Ze hebben onze afzetting weten te doorbreken, John. Is dat er al... Alsjeblieft. Ja, dank je. Ja? Wat? Oké, okay. oké, okay, bestuur iemand. Het Victoria and Albert Museum. Ze hebben de deur laten springen. Twee machtwarkers doodgeschoten. En ik weet niet hoe we weggehaald. Inspecteur? Ja. Ja, dank je. Oké. Okay. Veskop is in de city. Mijn hemel. Een hele reeks kraken op hetzelfde ogenblik. Hé, hey, wacht maar, die neem ik wel. Ja, hallo? Goed. Goed, ik zal opgezorgen. Weet, Elk, dit is afschuwelijk. Catastrofaal. De Goldsmiths Company, de Wallace Collectie, het Brits Museum. Jullie zeiden dat het hele wijk afgegrendeld zou worden. Iets dergelijks hadden we nooit kunnen voorkomen, sir. Daar hebben we gewoon te weinig mensen voor. Praktisch iedere belangrijke collectie in Londen en dan het aantal slachtoffers. Nachtwakers, politie, voorbijgangers, allemaal kansloos neergemaakt. Ja, binnen. Nieuwe meldingen, sir. Dank je. Almachtig put hoe Hampton Court, 35-40's Park Lane... 17 in Kensington, 4 in Chelsea. Dat is geen vloedgolf meer, maar een zonvloed. Ik moet onmiddellijk contact opnemen met de eerste minister. Dit is een nationale ramp. Sir, mag ik alsjeblieft naar het St. Mary's ziekenhuis in Paddington? Waarom? Daar zijn die twee vrouwen naartoe gebracht... die gered zijn van het dak van het Arbo's gebouw. John, luister even. Kom maar eigenlijk, we moeten toch iets doen? We hebben ze niet tegen kunnen houden. Als Leila of Anne ons kan vertellen hoe ze denken te ontsnappen... kunnen we ze misschien toch nog een verrassing bereiden. Ja, inderdaad. Probeer dat maar, weet. We moeten nu maar alles zien te proberen. Ja? Wanneer? Ja, ja. Goed, ik kom direct. Ja. Nou, we weten nou tenminste hoe ze denken te ontsnappen. Ze hebben een torpedobootjager gekaapt die in Kreenits veranker lag. Zij stomen nu de riviermonding uit. Alles is aan boord, Collie. Gooi die barcaster maar los. Gooi los, die barcaster. Die, die, die pikken ze natuurlijk ja. op. <laughs> Daar zullen ze dan heel weinig aan hebben. Er een tijdbam aan boord. Je raakt vliegt in de lucht over precies zeven minuten. Verroest. Volle kracht vooruit, Bill. Ja. Jij doet de dingen graag op het laatste nippertje. Hè? Kwestie van organisatie. Alles precies volgens schema tot aan de kleinste details. Kan de kring niet veel Waar je dan dat we een aanvaring maakten? Wanneer zijn we in showbrenners? Over een uurtje. Over een uurtje. En dan zetten we koers naar Zuid-Amerika... ...en naar een luxe bestaan voor de rest van ons leven. Als het tenminste lukt. Wat klets je nou? Is dat toch zeker gelukt of niet soms? Ja, maar we zitten opgeschreven met een Engelse torpedobootjager. Waar moeten we daarmee heen? We kunnen geen enkele haven binnen. <laughs> Wat ben jij toch een kniezo -rekenis? We gaan geen enkele haven binnen. We varen domweg de Amazone op. En wat wil jij dan op de Amazone doen met onze buiten van vanavond? We hadden ons op de banken moeten concentreren zoals ik heb voorgesteld. Nou zitten we opgeschreven in zootje oude rommel. Oude rommel? Kunstvoorwerpen van onschatbare waarde. Wat hebben we daaraan? We kunnen ze nergens verkopen. Nou vrezen kunnen we ze ook moeien Kijk, Kut, zeven minuten of de seconde af. Zei ik het niet? Luister, eens. ik zal je uitleggen. Waarom onze buik van vanavond zo waardevol is. Het zijn allemaal prachtige en volstrekt unieke stukken, waarvan ik wil genieten straks. Als enige op de hele wereld, want ik laat ze nooit meer aan anderen zien. Ik ber ze ergens veilig op, net als Laila. En samen zullen we. Waar is Laila? Ga dan alles naar vies. Ze moet bij ons op de brug komen om van dit alles te genieten. Spruit gaat herhalen, zei ik. Over Laila gesproken, Golly. Daar moeten we je wat over vertellen. Niet, Bill. Wat dan? Eh, we hebben er niet meegenomen. Wat? Nou, Luister nou eens even, Golly. We konden er niks aan doen. Laila en Ernest zijn op het dak geklommen... en probeerden de boel in de fik te steken. Ik kon ze niet te pakken krijgen, en daarom... En daarom heb je ze rustig laten verrekken... en jezelf in veiligheid gebracht. Nee, nee Golly. Jij moet weten, dat... De van mogen jou halen, Bill na al die jaren en jaren van voorbereiding... en nou laat jij haar ontsnappen. Nee, hey, dat, dat is, is, is zelf gedaan, zei ik toch. Het, het zou zelf moord zijn geweest. Sinifort is dood. En nou laat jij Laila nog ontsnappen... vuile, smerige, lafaard dat je bent... hoe moeten wij dat tijdens een kapitaal nog ooit in handen krijgen? Hè? Ja, eerlijk, Golly. Had ik maar iemand anders niet dat vervloekte schip kon sturen... waarom gaan we niet harder voor het duivel toch aan toe? Dat kan op het ogenblik niet harder. Echt, ik hè? Moet zeggen zeg ik je. Golly. Ik hield van Laila... Maar meneer, we hadden gelukkig kunnen worden samen. Zij was eigenlijk degene voor wie ik dit allemaal gedaan heb. Bevolk, bevolk me niks. je het lukt ons. Hou je Luister, Ednes. Ongeveer de hoogte van Osvaland halen wij de oranje in. Dat is een passagiersschip dat onderweg is naar Indië. Ja, dat weet ik. Ik heb er een paar man aan boord. Je moet dat schip zo dicht mogelijk langs zij brengen. Dan geeft zij ons de nodige dekking. In het kanaal tot op de Atlantische Oceaan. <laughs> Ze zullen nooit het risico willen lopen om 500 passagiers in de grond te laten boren. Heeft, eh, uh, Kenneth het geschut gecontroleerd? Hij uh, weet wat hij moet doen. Nou, laten we hopen dat hij het dan ook doet. En beter dan sommige andere mensen. Maar Corrie, dat kun je niet doen. Als je geintjes uithaalt met een passagiersschip, dan krijg je de marine van de hele wereld uit. Ik ben niet alles. misselijk, Eknus. Wat waren dat voor fritsen? Dat is voor ons bedoeld. <laughs> die stomme oude fort aan de monding van de rivier. die denken zeker dat ze ons tegen kunnen houden. Volle kracht, Rijktes. We de hebben geen schijn van kans. Dermis. <laughs> niet zo soms. We zijn alleen nog maar bezig met in te schieten. Ook genade. Dat scheelt niet veel. De volgende salvo is minstens één voltreffer, Gollis. Door van Rijktes, dat is het enige waar jij even te zorgen hebt. Nee, ik kom het. Als nou omdraaien, dan sta ik eens in het vuur in hem. Geef mij dat roer. Nee, Collie. Daar heb ik er echt genoeg van. We draaien om. Dat doen wij niet. Wat? Ah! Sneffie. Pak dat roer. Collie, alsjeblieft. Laten we alsjeblieft omkeren. Het is allemaal voorbij. Ja, prinsesje. Het is allemaal voorbij. Oh, hoe is dat afgelopen? Ze hebben ze in de grond geboord. Oh. Ah. Ze kunnen er niet veel weet van hebben gehad. Het was allemaal in een oogwenk gebeurd. En om Golly? Is er geen mogelijkheid? Je moet dat allemaal zo vlug mogelijk zien te vergeten, Laila. En voortaan alleen nog maar aan de toekomst denken. Waar het N? In de kamer hiernaast? Je is alles in orde met haar. Alleen nog een beetje in de war. John, ze is zo lief voor me geweest, die laatste paar uur. Ze verdient echt dat we iets terug doen. Dat zullen we ook beslist doen. En dan moet jij gaan slapen. hè? Nadelijk komt die zuster. En als ik dan ook hier ben, krijg ik op mijn kop. John, lieveling, voordat je weggaat, wat het geld betreft. Welk geld? Dat mijn grootmoeder me mij heeft nagelaten. Wat is daarmee? Om Golly was toch in het bezit van alle stukken die mijn identiteit moesten bewijzen? Ja, die liggen nou allemaal op de bodem van de zee. Oh, het spijt me. <laughs> meen je niet? Echt? John, meen je het nee. echt? Oh, John. Ik denk dat we echt wel rond kunnen komen van mijn salaris. Hm? Denk je ook niet, prinsesje? dan niemand. De hele omtrek niet. We moesten maar gauw zorgen dat we deze een aanval krijgen. Oh, oh. Mm -hmm. Hij komt bij. De enige overlevende van de hele bemanning. Arme sterrens. Ze hadden geen schijn van kans? Waar ben ik? Voel je je een beetje beter? Blijf ons stil liggen, maatje. We hebben je zo aan land. Wat is er gebeurd? Weet je dat niet? Die jager en al die kornuiten liggen nou op de bodem van de zee. Ik weet het allemaal meer. Daar heb je het over. Ik herinner me niets meer. Ook niet meer wie je bent? Jawel. Jawel, ik ben Oaks. De grote tenor. Ja, ja, ja. Blijf nou maar stil liggen, maatje. Oh, ik, ik... zal juist niet lastig wezen. Zo ben ik niet. Ik ben alleen maar een voorstander... van vrede en rust. Heet jij soms Golly Oaks... Ik had vroeger een, een babytje. Die andere die wil daar rustig laten omkomen en die brand maakt dat wou ik niet. Nee, de Laila. Zo'n schatje. Nou ja, hoe eerder we maar aan de walk hoe beter. Ik wil wel wat voor jullie zingen. Nee, nee, nee, Maatje. Blijf nou maar stil liggen. Voordat je het weet, lig je fijn in een ziekenhuis. Ik heb een erge goede stem. Dat zegt iedereen. Ja, ja, dat weet ik. Zal ik iets, iets voor jullie zingen? Stemmen als de mijne, komen maar eens in de zoveel honderd jaar voor zie. Je. Ja.